Een enorme brand heeft een Horeca-groothandel naast de Stores Den Haag verwoest. Gebouwen naast de groothandel konden worden gespaard. De brand ontstond om een uur of twee vannacht. Het duurde ruim drie uur voordat de brand weer het vuur onder controle had. Stores Den Haag ligt aan de rand van de binnenstad, niet ver van station Hollandspoor. Spoor. De premier van Irak wil dat Turkije militairen terugtrekt die gisteren het noorden van Irak binnentrokken.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 Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. Met, Met. nu Tobak leeft. Vroeg uur van grote pijn over je. Fijne in Zandvoort. Goedemorgen. Dit is Tobak leeft. Die mensen die alleen geloven in het grote tikken. Ik. Deze small pools en keep on dreaming. Nou, oh, nee, nee, nee. Dreaming. Gewoon die Keep on dreaming is echt een beetje... een negatief beeld. Hè? Dat je zegt van, ja, blijf jij maar dromen. Nee, dreaming. Gewoon. en Maak het ook waar, hè. En niet zeggen bij jezelf voor aankomend jaar... ik ga stoppen met roken Nee. Dat is al fout. Je stopt. Ik ben gestopt met roken. Zo moet je het zeggen. Nee, zegt, ik rook niet meer. Dat is het, ja. Ik, ik, ik, ik, ik, heb, uh, hey, ja? ik heb geen behoefte aan... Uh... Nee. Aan nicotine? Ik heb geen behoefte. Nee. Geen bestaat ja. niet. Hè? Geen. Ja. Maar die, die, die gewoon zeggen, ik, ben, ik, ben, ik, ik rook niet. Ik ben een niet-roker. Nou, het is nog niet de goede term, hè? Ik ben rookloos. Roken? Nooit van gehoord. Dat is het? <lacht> ja. Gewoon het roken niet meer noemen. Dat is het misschien. Wat nee, is wat raaien? Roken? Zeg dat je roken. Zegt, je, roken? <lacht> ik moet dan een Violent treatment. Gewoon helemaal niet meer aan denken, niet meer over praten. En dan moeten we met meer dingen doen. Vooral de media. De media moeten stoppen met alle dingen elke keer weer uit te vergroten. Media en IS hebben hetzelfde ja. doel: dingen erger maken. Nou, uh, hoe komen we hier dan ja, Dat is ook wat de Dalai Lama zei ook. Uh, ik las gisteren op Facebook. Ja? Hij zei ook: van, je, moet niet, uh, voor, je moet niet bidden voor de slachtoffers. Ik bedoel, je moet bidden voor vrede. En je moet het in je eigen gezin doen. En daardoor uh, spreidt het zich uit. Ja, David Lynch zei We gaan mediteren met ze allen over de hele wereld... voor wereldvrede. Ja. Op dat moment toen ze aan het bidden waren... was het even wereldvrede. Maar ja, je kan niet altijd blijven bidden. Ja. En blijven mediteren. Is ja, wel volgens mij is het rond de kerst ook iets hoor, dat er ja. een man uh, dat zoiets doet. Dan uh, klimmen de IS en wij klimmen uit de loopgraaf en dan ontmoeten we elkaar in het middenland En dan gaan we samen kerstliederen zingen en dan gaan we over Jezus Christus praten. Ja. Iedereen laat zich geloven. Uh, we leeft. gaan eerst Sinterklaas vieren. oh Sinterklaas. En het is uh, het mooie dat vandaag in ja? 1952 ja? was het de eerste keer dat Sinterklaas op de Nederlandse televisie werd ontvangen. En de presentrice was Miss Bouwman en die heeft dat tot 1973, dus toch 21 jaar lang, heeft zij. Gezegd, nee, tot 1971. Nee, nee. Tot 1973 heeft zij Sinterklaas ontvangen. Dus daarna werd er waarschijnlijk Wiedeke van Dort of zo, of die andere. Oké. Okay. zegt ze: Hallo Sinterklaas, geweldig dat u er bent. Ja, ja, ja, het was, klinkt bijna hetzelfde. Ja, klinkt. Ja. Ik heb al een stukje zitten kijken met aardstaartjes. En, ja, het is zo grappig. Ja, het is, de eentocht is dan nog niet op de televisie, dat is pas in 1980. Ja. Maar in 1973 verschijnt hij wel voor het eerst op de televisie. En ik moet dat hebben meegemaakt, want toen was ik acht. Dus dat is echt een hele belevenis geweest. In 1945, vijf Amerikaans, Amerikaanse... ...Adventures-bommenwerpers... ...verdwenen op mysterieuze wijze... ...tijdens een uh, routine... Uh, ...trainingsmissie in de... ...Barmuna-Driehoek... ...tijdens de Rensie-operatie uh, om ze terug te vinden... Uh, ja, ...zijn ze nooit teruggekomen. Uh, uiteindelijk zijn er zes vliegtuigen verdwenen. Daarnaast nog, hè? Ja, zeven vijf, mensen. en daarna nog zes, en toen... Ja, echt heel ja. veel dingen zijn er. Ik heb er een stukje over zitten lezen. En het is heel, uh, ze denken dat paranormale verschijnselen daar heersen. En ze denken ook dat er allerlei gas in de, in, in de grond zit, onder het water. En dat komt dat los. En daar, waardoor boten in één keer kunnen zinken. En dat schijnt ook in de lucht iets te veroorzaken. Waardoor vliegtuigen naar beneden kunnen komen. Dus uh, uh, ook met het uh, kompas van Columbus was iets aan de hand. Heeft hij beschreven in zijn journaal. Ja. Dus uh, het is echt een leuk stukje uh, uh, tussen Miami de Bamune, Eilanden en Puerto Rico. Daar is zeg maar de, de driehoek te vinden. En in 1933, ook op 5 december... was het feest in de Verenigde Staten... want het was het einde van de drooglegging. Er mocht weer gedronken worden. Oh, dat was ook echt ja. een jacht Gewoon op uh, alcohol. In 2003, uh, Coldplay zanger Chris Martin... en Gwyneth Paltrow trouwen. Kijk. Ja, en dat dan had echt... ik eigenlijk even stukjes van Coldplay... de nieuwe single moeten laten horen. En ook Gwyneth Paltrow heeft muziek gemaakt... Voor volgens mij is dat met een hele alternatieve band. Ik denk te denken wie dat ook wel weer waren. Uh, nee, ik kan er niet op komen. Oké, okay, en in 1492 ontdekte Christoffel Columbus het eiland Hispaniola. En dan denk je wel, welk eiland is dat? Maar dat is nu tegenwoordig Haiti, schrap Dominicaanse Republiek. En uh, ik zag toen de oppervlakte: ik denk 76.480 kilometer. Nederland is maar iets van 48.000. Dus het is gewoon anderhalf keer zo groot als Nederland. En uh, dat je dat even ontdekt. Hartstikke idee. Ja. Oké. Okay, nou, in 2000, nee in 1974 is voor het laatst op de televisie, door de BBC uitgezonden, de Monty Python Flying Circus. En dat was natuurlijk ook met John Cleese en Terry Gilliam. En eh, onder andere Terry Jones en Michael Palin. Michael Palin is natuurlijk later bekend geworden door zijn reisprogramma's over de hele wereld. En John Cleese is natuurlijk bekend van Monty Towers. Er wordt altijd maar weer over Monty Towers gepraat. Er zijn maar zes afleveringen. Nee, niet zes, maar... Maar oh wel, ik begreep dat de, de afdeling van Don't Mention The War... die was toen niet uitgezonden in Duitsland. Nee, die is geniaal gewoon. Ja, ja. Dat moet ik ook zeggen. Dat het waren er maar zes of zeven. Dus echt, en, en iedereen kent het nog. Ja, het blijft ja. gewoon niet. Uh, don't mention the, I ja. mention the war. I think I got away with it. Ja, uh, het, iets anders is, uh, is nog? Ja, het, uh, het eerste... door middel van kunstmatige inseminatie... inseminatie Kalf... wordt geboren in Eltslo. In, in welk, Nederland blijkbaar. Ja, in welk jaar? In 1935. Hè? Dat is dus 80 jaar geleden. Nog voor de oorlog ja. zijn ze met kunstmatige inseminatie bezig Daar ben ik ja. wel verbaasd over. Ja. Uh, verder, Zwarte Sinterklaas is in... Uh, hey. Nee, in, in, in, in Indonesië. Nou? Ja, in 1957. Ja, in... Uh, ik heb hem open. In, in de, de, Nederlandse, ja. <laughs> de Nederlanders worden gesommeerd in de Indonesië uh, om het land uit te gaan. En uh, alles wordt, uh, wordt zeg maar, overgedragen aan Indonesië. Echt, Nederlanders raakte gewoon een bedrijf ook kwijt. Het is uh, vrij heftig als je er ook mensen over hoort nog... die daar uh, ja, wonen en waren gesommeerd weg te gaan. Ja, toen kwamen ze allemaal naar Nederland. En toen zaten ze hier op de schelp, hier boven een heleboel. Okay. En er waren ook een heleboel in uh, Brent en zo. Dat je toen die treinkapingen naar de hand, een aantal jaar, uh, decennia later... Ja. Maar hierdoor uh, was het de, de eerste keer dat we inderdaad vluchtelingen opnamen. Hè? Uh, veel. Ja. Of de tweede keer. Eerst waren het Belgen hè, naar de, in de Eerste Wereldoorlog. In de Eerste Wereldoorlog, ja. ja. Dat klopt. Goed, nou, straks nog meer. Uh, wat en wie is er allemaal jarig? Weer eerst even de moppie muziek In de... Weet tripping, tripping at your heartbeat. Jouw hartslag. Die is zo heftig. Huh? Oh, Beent op de radio. Ja, wel uit het winderige Zandvoort. Ja. En ik hoop dat Sinterklaas vandaag niet van een paard afvalt. Ja, het is nogal heftig. En uh, wordt ook wel gewaarschuwd. En als je al die oude filmpjes ziet van uh, Sinterklaas. Ze zijn ervoor. echt om te gillen. Dan de, joh, die komt hier oh, aan, gaat niet goed? Ik uit de tak Sinterklaas. Hoe komt die meter weer? Dat je die niet vooraf flikkert. We er weer afwachten, want al die filmpjes uit de jaren negentig. Oh, ja, van kopspijkers. Ik heb hem gedeeld op onze Facebookpagina. Kijk er even op. En, uh, maar als je gewoon intikt Sinterklaas en bloepers. Nou joh, die komt echt niet meer bij. Ja. Heerlijk. Dan zie ook nog iemand naast hem staan. En dat was, ja, dat was Zwarte Piet vroeg. Ja, die ja, hadden we die, toen ja. nog. Ja, okay. ja. Geniet er nog even van. Ja. Die hebben ook op onze website... dat Sinterklaas en Zwarte Piet iets aan het op zijn, opnemen zijn. Ja. En dat het dan de hele tijd van die versprekingen zijn. En dan ligt het echt helemaal... Dat is direct van het lachen, weet je wel. En de, ja, je, je moet gewoon meelachen. Ja, uiteindelijk wel in het begin dat je... Nou, doe ik voor normaal, slap gedoe. <laughs> maar uiteindelijk ga je toch je mondhoeken gaan. Echt Dat is omhoog. zo aanstekelijk. Ja, ja, dat is echt oh. aanstekelijk. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja. Zijn er zijn ook nog mensen die jarig zijn natuurlijk. En vandaag ja, natuurlijk zou Disney. die eigenlijk jarig zijn geweest. Wat Disney... Ja. Hij is maar 65 geworden. Terwijl als je naar die foto's kijkt... vaak staan het ook zwart-wit foto's... en dan denk je... oh, die is zeker wel 80 geworden. Nee, 65 geworden. Hij is in uh, 1966 al overleden. Hij is natuurlijk begonnen met het teken van een muis. En toen stapte hij uit zijn tekenatelier... en toen zag hij daar Mickey Rooney... en toen zei hij... Uh, kijk eens, wil je misschien zien wat ik getekend heb? Mickey Rooney, zei we. Nou, prima, je klopt wel even een beetje mee. Dat is een muis? Ja, dat is een muis. Hij heeft alleen nog een naam, zegt Balt. Oh, nou, dan zegt Mickey Rooney. Dan noem je hem gewoon Mickey, toch? Ja. Ja, ja, dat is het verhaal. Of het maar waar is. is maar het klinkt ook zo mooi Mickey Mouse. Het klinkt ja. gewoon uh, heel, heel lekker. Ja, klink, ja goed. Ja. Dat komt omdat we al honderd uh, jaar. Ja, nee, jaar maar het zeggen. Uh, omdat het allebei dezelfde voorletter heeft. Hè? Ja, MM. Net ja. als Jan Jansen en ja. Piet Pietersen. en uh, weet je, dat soort dat dingen. Wie, is, wie zijn er nog meer? Jaren? Ja, uh, Cecil Powell. En dan denk je wie is dat? Maar dat is een Brits natuurkundige en een Nobelprijswinnaar. En hij heeft dus die prijs gewonnen. Nou, ik had het dus gewoon heel keurig. Uh, Geschreven. Maar het was over iets met, iets met de fotografie. Heel belangrijk. De, de ontwikkeling van de, over de fotografische methode om kernprocessen te bestuderen bestu en de mesonen. Nou ja, kijk het maar even na. Want het oh, uh, is voor dit, mij te ingewikkeld en we missen hierbij gewoon onze Mark. Dat wilde ik dit zeggen, die had het vast helemaal uit. Ja, die, uh, die, weet, die weet het allemaal. Vandaag is hij ook jarig. hij is 83 geworden. Little Richard! Yay. Ja, sorry, ik heb geen mopje muziek oh, maar... ja, waar is, waar is mopje muziek nou? Ja, en JJ Kale is zelf vandaag ook jarig zijn geweest. Hij is 65, uh, 75 geworden. Uh, hij is in 2013 overleden. JJ Kale, ook bekend van de klassiekers. Ja. Zoals. Goed, wie ook jarig is, Marianne Weber. Ja, Marianne Weber is jaar. En is... ook, nou, Patricia Kaas heb ik al genoemd. Maar Z wie ik ook wilde noemen, ja? is uh, dan moet je uh, de tune van goede tijden inschakelen. Ja? Inge Schrammaat, hij speelt shorts. Hij is pas 30. Tjus! En ze speelt ze dus gewoon al vanaf de 17e, dus 13 jaar al, in... speelt zij in goede tijden, slechte tijden. Ja, ja, Ludo speelt er nog langer in volgens mij. Ja, dat is waar. Maar Je ik bedoel ook wel een jonge meid. Ja? Ik denk, het wordt al tijd uh, toch voor haar om door te gaan. Want uh, je, je blijft voor altijd, Jos. Het Zwiebertje-effect. Ja, precies. Maar ja, goed, als je daar nou een goede boterham aan kan verdienen... en verder vind je het wel prima... dan waarom zou je het niet doen? En ja. uh, ja, goed, René Schumach is vandaag ook jarig op 5 december. Het is allemaal heel veel als je op 5 december jarig nog Want dan krijg je zoveel cadeautjes in één keer. En het hele ja, jaar moet je daarop teren. Dat is verschrikkelijk, is dat. Hij is vandaag 48 geworden, René Schuman. De Kijtman zie ik ook nog even staan. Uh, zo oh, zag je hem ook staan. een rapper en een trompetist, geloof ik dat is. Oh, uh, hij is. Hij uh, is vandaag 29 Oh, wat een jonge broekjes en het allemaal ja, nog. Oh man, daar ben ik wel een beetje jaloers op. Ja, gewoon. en dan hebben we natuurlijk ook de overledenen, maar we gingen gewoon... Ja, doen we straks nog even, want dat was mopje muziek. Begin uh, uh, uh, yeah. nou mijn tekst over te nemen? Een mopje. Hé, hey, ja, moppie. Mop. Hey, hey, mop. Blijf van mijn tekst af, moppie. Dat is mij de... Daar heb ik de hele op zitten schrijven, dat soort dingen ook even. Nou... Ralf de Jong, ik weet niet of hij jarig is, maar het is wel een Nederlander. Turn me on. ...nog in maar optreden. Daar is er een truck neergezet. Zo'n wagen. Dat is dan meteen het podium. Daar zat hij op met zijn gitaarversterkers en zijn pedaal. En, ik vond het zo uh, grappig uit. En hij speelde gewoon lekker de blues. Zonder wat oude mensen. Het een weer te wiegen. Lekker, muziek is dit. Dit is toch eens een beetje goede oude muziek gewoon. Nee, het is helemaal niet oud, man. Dit is gewoon Ralph de Jong. En uh, dit is een van zijn laatste singles. Het heet Turn Me On. Ook een van de betere artiesten uit Nederland. Echt. Noemde het al eerder. Jet Rebel was gisteren bij uh, Jeroen Pauw aangeschoven om even over David Bowie te praten. En ook... Uh, als visser zat er ook bij. Die kon echt mooie verhalen ook weer vertellen over David Bowie. Je weet er ook zo ontzettend veel dat je denkt van... What the fuck, man? Heb jij extra harde schijven of zo geïmplanteerd? Ja, die kennis mag niet verloren gaan. Dan. Nee, dat is wel duidelijk. En toen ging Jet Rebel uiteindelijk een uh, nummer... Uh, Ziggy Stardust te horen brengen op de piano. Geniaal. En ik zeg dat niet, ga, niet gauw, hoor. Want ik was gewoon akoestisch speelde niet zo even Ziggy Stardust. Dat was mooi om te zien. Ik heb Toevallig heb ik Jet Rebel... Zien, uh, bij, uh, dat uh, Chantal Jansen ging slapen bij. Echt waar? Bij hem. Ja, dat was afgelopen donderdag. Oh, dat zou ik dus wel... We, ja, dan moet je uitzending gemist doen. Dat ga ik even doen. Kost 1 euro, maar dan heb je ook wel wat. 1 euro? Ja, dit, dit was volgens mij op RTL 4, dus dan moet je betalen voor uitzending. moet je, je betalen, uitzending. Ja, dus, Maar het, is, het was wel leuk. En, uh, hij, ze was ook bij... Uh, Willeke Alberti en dat was toch ook een hele lieve vrouw. Ze doet het zo leuk, Chantal. Ja, ze doet het echt leuk, ja. Wat ik bedoel, het is, het is niet weeg, het is niet slap, want af en toe weet ze ook af en toe wat vragen. Raken, wat je vragen, denkt, vragen, vragen, af en toe? vragen. Ja, vragen ze gewoon ze gewoon heel, heel ja. Ja, ja, Misschien heeft ze een oortje in het werk. Maar dat, dat ze dan s'nachts inderdaad gaat zeggen van, ja en dan slaapt ze bij uh, Willeke Alberti van ik heb zo zin om in de kastjes te kijken, want er moeten vast hele leuke dingen zijn. En dan ging ze ergens, oh, Eén grote schoenenkast met echt heel veel schoenen. Dus daar oh. ging ze even, en, en nog een andere... Uh, laadjes, en er staat allemaal fotoboek in. En ze zegt, ze, kijk wat ze allemaal gedaan heeft. Weet je, dat is leuk. Ja, dan denk ik van, ja, dat is ook zo. Dat ja. zou iedereen wel eens willen. Was ze bij een danser op uh, bezoek. Of was ze uh, een nachtje aan het slapen. En dan een hele gespierde danser. Die had ook maar Madonna, Ik ben er namelijk bij Dona had hij gedanst. Ja? En uh, ja, die, daar lag ze echt in bed. En daar waren ze ook uh, wel leuke dingen aan het doen. Je, het is allemaal net oh? op de rand, weet je. Is, <laughs> dus, uh, weet je denk van, oh, er is volgens mij ook nog een andere versie van deze, deze aflevering. en dan de gebeurt het wel Een porno versie. Die wil ik zin je mag ze thuis niet altijd zien in dit gezin, hè? Nee, die zijn voor uh, na 12. Ja, voor na 12. Ja. Goed. Nou, we hadden het net over de mensen die jarig waren. En je hebt ook oh. een kopje op Wikipedia. Altijd wel mensen die zijn dood En daar zitten best altijd weer interessante mensen tussen. Ja, ja, weet je wie er in 1791 is overleden? Slechts op 35-jarige leeftijd. ding Wie zou dat zijn? Nou. Wolfgang Amadeus Mozart. Is hij maar 35 geworden? Ja, daar ben ik wel even verbaasd over. Ja. En hij leeft nog steeds door in ons hart. Hij, ja. In ons en, en, hart en, is hij wel uh, 150 uh, uh, geworden. Ja, zeker. Nee, dus, uh, ja, jawel. 125 is hij dan nu geworden. Ja, ouder <laughs> oh, nee, ja, 35 ja, en de rest. Ja, ook veel <laughs> ouder geworden. Overleden in uh, 2013 op 5 december, jawel, Nelson Mandela. En hij is 95 geworden. Ja, dat is net, hè? He? Gewoon, het is pas twee jaar geleden. Het is nog maar twee jaar geleden. Dus, ja. Uh, ja, hij heeft de Nobelprijs voor Vrede gekregen samen met de Klerk, de president. En uh, ja, het, hij heeft er heel lang gevangen gezeten. Uh, 25 jaar of zo. Ik kan me nog zo goed herinneren dat hij vrijkwam in 1993. Voor de televisie zat ik te wachten. Het duurde eindeloos lang. En toen kwam hij aanreden in die zwarte auto. Toen had je al Emotie TV, hè? Ze laten je expres lang wachten. Dat was smiddags ook gewoon, weet je ja. hoor? Gewoon smiddags. Weet ja. je, is er een testbeeld. En dan kwam Poinko, we gaan een verslag doen van de vrijlading van Nelson Mandela. Wie ja. was er nog meer? Of wie zijn er nog meer overleden? Ja, mag ik deze? Ja? Claude Monet, dat is een Franse impressionistische schilder. Ja. En die is dus echt. Heel, die is in 1840 geboren. En, en, en hij is dus toch best nog wel flink oud uh, geworden. Maar die heeft echt van die prachtige werken gemaakt. En dat het allemaal een beetje uh, bijna fotografisch, Maar echt, het, spreekt, het is de romantieke impressionisme. Hij had echt uh, de, de bekende waterlelies. En de hooibergen en de kathedraal van Rouen. Ah, oh, mooi. Ja, ja, is echt geweldig. Hij heeft ook nog in Nederland een tijdje geschilderd. Bij de Saanse Schans heeft hij geschilderd. Daar is pas geleden een, een doek van gekocht. Okay. Het is saai voor maar Ja, goed, het is wel door hem geschilderd. Maar een het is, echte gewonnen. Oh, ja, Die worden ook altijd genoemd in films, hè? Ja, en uh, uiteindelijk heeft hij ook nog met een, uh, met een echtpaar samengewoond. En daardoor heeft hij heel veel vrienden kwijtgeraakt. En die had ook een soort driehoeksverhouding. Daar spraken mm. ze toen het ook niet echt uh, positief over. En uiteindelijk is de man van het echtpaar overleden. En uh, toen is hij alweer getrouwd met die vrouwen. Toen was het weer oh. gewoon, zoals het hoort. Vandaag ook overleden uh, Dave Brubrek. Uh, heel bekend uh, uh, uh, muzikant. Amerikaanse ja. yes, jazzpianist pianist, en compagnie. Componist. Componist. Ja, ja. ik, ik heb daar ergens een muziekje van. Oh ja, hier natuurlijk! Dit is van hem. Ja. Ja. Altijd fijn muziek om overheen te praten. Goed, nou, tot zover de mensen zijn overleden. Ja, en, en Beverly Garden natuurlijk. Hè. Beverly Garden. Amerikaanse actrice. En natuurlijk ook nog een pornoacteur, geloof ik, ergens had je ja, erover. Ja, ja. Die was eerste overleden aan AIDS, helaas. Ja, ja, in 86 Een van de eerste die aan AIDS kwam te overlijden. Goed, straks de Zandvoortse berichten. En eerst... Hoe toepasselijk? Muse, Dead Inside. Of ik het uitgezocht heb... Lekker dramatisch op Sinterklaasdag 5 december. Nieuws dus en uh, der Inside. Uh, even van de laatste zingers voor mij hebben ze ook alweer iets nieuws uit. Het gaat ook maar door gewoon echt. echt een, een beetje een, een periode van Queen. Wat zij hebben uitvergroot. En waar ze uh, elke keer nog muziek mee maken. Dat zou ik een beetje vergeven. Uh, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. En we kijken altijd even wat speelt in Zandvoort. Ja. Ik vind als stukje geschiedenis altijd interessant. Na 70 jaar sluit restaurant Berkhout de Deur. En dat is uh, afgelopen week gebeurd. Eigenaren, uh, eigenaars uh, Marta en Theo Berkhouden, Berkhout van het restaurant Berkhout. Aan de Kerkstraat 17 hebben ze voorgoed goed de deur gesloten. Ze hebben het overgedaan aan iemand anders. Die gaat het waarschijnlijk vernieuwen. Het is al 70 jaar wordt het op dezelfde manier gerund. Het mag is ook wel vernieuwd worden hoor. Het is echt te geworden. voor ja? Het is echt tegeltjes aan de muur, weet je, dat idee. Echt, ja, ja, goed, dat is vaak ook het handelsmerk geweest. Ja, maar het was ook heel klein. En meer, veel meer kon je ook niet doen, want, uh, het, het, het is niet diep, weet je nee? wel. Het is, uh, ja, het is een heel maar klein ding. Het is wel bijzonder dat ze het zeventig hebben volgehouden. Ja. Annie Appeltje heet uh, ja. haar moeder. Ja. En ik weet nog dat mijn oom wel met haar uh, wel een oogje op had. Maar het klonk altijd zo leuk. Zei mijn vader van, ja, Annie Appeltje uit, uh, ja, uit de oh, kerk. Oh, nou, ja, daar gaan de wenkbrauwtjes omhoog. Oh, dan gaan we gaan wel even een koffie halen. De, ja. de tent is <laughs> oud, maar het is... Uh, Annie. De herinnering blijft jong. <laughs> ja. Leuk om dat te lezen. Ja, en, uh, precies. We zullen zien wat het gaat worden in ja. de tent. Of ze gaan gewoon op de oude manier door. Ja, gisterochtend ja. was er uh, uh, paniek Want het bleek dat de goedheiligman Sinterklaas bij de burgemeester niet Meijer had geslapen Om op tijd op de marieschool en de peuterspeelzaal rakkers te zijn ja. Maar vanochtend echter bleek dat de Sinter sleutel kwijt was van de slaapkamer Paniek alom, He? maar een van de pieten twijfelde geen moment Riep de hulp in van de Sanfordse brandweer En hierop werd razendsnel gereageerd En er werd uitgerukt met de ladderwagen naar het appartement waar Sinterklaas had geslapen en onder toezicht toeziend oog van alle kinderen heeft de brandweer de Sint afgehezen. Zodat hij alsnog op tijd was voor zijn bezoek aan de school en de peuterspeelzaal. Maar wacht even hoor, wacht, hij zat... Hij had, hij had geslapen bij, uh, bij de burgemeester natuurlijk. Hij slaapt bij de hoogste persoon in het dorp. Maar... En die woonde daar dus uh, vlak naast de school. En, uh, en toen, uh, toen kon hij dus... Uh, maar hij had de zichzelf slu... buitengesloten. Buitengesloten? Oké. Okay. Ja, dus ja. dat was gewoon uh, het verhaal. Okay, dus dat was natuurlijk voor de kinderen heel leuk. En uh, ja, en toen uh, mocht hij dus nog uh, met, uh, met zo'n grote telefoon, riep hij de kinderen al toe van blijf kalm. Blijf kalm, het niks Het komt aan goed, de ik kom eraan. Ja. Hij had zijn nachtflon nog aan. Hij een sleutel uh, kwijtgeraakt. En ja, nou, het is ook wel belangrijk het. als je bij de burgemeester slaapt, dat je natuurlijk je eigen slaapkamerdeur wel op slot doet. Maar je weet het nooit ja, voor de burgemeester. Het ja, ja, ligt niet naast je, hè? Ja, precies. En dan gaat hij <laughs> bij je slijmen en uh, dan wil hij grotere cadeaus. Nou, niks ervan. Als we toch over politieberichten hebben... Jawel, afgelopen dinsdag heeft de politieonderzoek gedaan in een pand uh, aan de Parijzenstraat. Hier werd uh, een werkend, uh, werkende hennepkweker aangetroffen met 45 planten. Ja. Dat is net even te veel. Je mag er drie geloven. Ze waren drie op tijd om geoogst te worden. Oh, oh zeg zo. Ja, dat is Dit echt is zo uh, heftig. En, uh, 100, uh, nee, 1016 gram aan toppen zijn er binnengehaald. En er uh, uh, waren ook weer stroomvoorzieningen... Uh, Hé, stroomvoorziening! Hey, hey, stroomvoorziening. Voor de kwekerij liep via een zonnepaneel. Ik vind wel dat ze daar onderscheiding voor mogen krijgen. Natuurvriendelijk. Natuurvriendelijk, dames en heren. Echt waar. Zeker weten. Echt de, van de, van de, energiebehoud zo, of de energiezaken zal wel zeggen... Fuck, kunnen we geen naving geven. Want normaal kunnen we altijd rekenen. En dan rekenen we lekker door ons voordeel. Uh, die kwekerij zit er nu ook al tien jaar... 10 jaar keer zoveel, we krijgen nog een miljoen euro van ze. Dat kunnen ze nu niet doen. Dus geef die wietmerk aan ons, dan verkopen wij het... dan hebben wij onze energiekosten er weer uit. Ja, maar nee, die energiekosten... Maar dat niet. Kunnen Wordt ze, allemaal ja, vernietigd, dat, hè? Dit vind ik wel mooi, dat ze het gewoon op een legale manier hebben verkregen, ja. die energie. In plaats van de energiebedrijven nu kunnen zeggen... ja, maar we hebben heel veel geld, zijn we misgelopen. Mooi niet? Nee, dus... Dus echt wat, wat, de, wat de zon en de wind ons geeft... Daar gaat het om. Um, afgelopen zondag trok Boogie Woogie pianist Martijn Schok weer heel veel publiek in het jutteltje. En de zaal was eigenlijk al heel snel te klein. En het was echt een memorabele middag. En uh, hij, uh, ja, hij doet het boogie woogie. En dat is, gaat zo snel te spelen. En dat is gewoon wel heel erg leuk om te zien. Oeh, daar gaat de telefoon. Okay. En uh, komende zaterdag, vrijdag en zaterdag volgend weekend. Dan gaat de ijsbaan open. En Wim Hildering speelt. En uh, ja, we gaan gewoon dan rap naar de kerst, hè? Ja, ik had wel begrepen dat de, de ijsbaan vet gesponsord wordt door een drankhandel of zo. Misschien diegene die al die gluwijn levert? Ja, ik weet het niet. Dat was het. Kan dat wel? Heb je dat gehoord? Kan dat wel. Dat, dat heb ik helemaal niet gehoord. Maar goed, sigarettenmerken, dat is natuurlijk ook nog even erg. Maar drank kan net toch, hè? Dat is nu nog toegelaten. Ja, goed, dat al ver... de, de alcohol verdampt in, uh, in, in de glu. Ja, je moet het ook een beetje warm houden, dat, uh, hè? Als bevriest alles, een soort antivries is het ook. Ja. Goed, tot zover Nieuws uit Zandvoort. Zandvoort. Toch? Ja. En nu de Jolande keuze. Ik zit even een lang speelplan Omdat op. ze jarig is, onze ja? Patricia Kaas. Ze wordt vandaag 49. En ik denk, ik heb een cd'tje van haar. Oh, ah, ooit, ooit van Tom Hendricks gekregen. Ooit, nou, Wacht, ik heb gewoon gekocht. Wacht, even gekocht van Hendricks ook nog? Ja, die, die bood ze aan op uh, Facebook. Oké. Okay.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 Patricia Kaai vandaag. Niet Patricia Kaai, Patricia Kaas. Kaas. Vandaag. Hommage. Kaas, kaas, kaas, kaas. Heerlijk hard ik ben er gek van. Dan 49 worden, toch? Ja. Lekker ding, nog hoor. Ja, dat nou, komt... het is een mooie meid, hoor. Ja, dat uh, is een mooie vrouw. En ze maakt een beetje jaren 40 muziek. Als je ja. zegt zeggen, dit komt van vroeger. Dan denk ik, nou, dit, uh, ja, dit is nou, ze vader heeft me meer ervaren met Maar ze heeft een enorme speciale stem eigenlijk. Die duidelijk herkenbaar is. Ja. Doet me een beetje denken aan. Dit is wel een beetje een soft cd maar er staat ook wel echt bepaalde nummers waar ze heel erg mee schalden en en En die waren echt wel gaaf die nummers. je zou eens moeten kunnen luisteren. Nou, wie weet gaan we er ooit eens in verdiepen als ik een dood moment heb denk ik. hé, oh ja, daar moest ik er even research aan doen. Wat toevallig een stuk Kaas en denk je oh Kaas, Kaas, wat ik ook een stuk muziekhuis was." Nou, schokken bericht natuurlijk. Bij een asielzoekercentrum in Den Haag hadden ze een uh, IS-strijder opgepakt. Dat was een uh, asielzoeker, die had uh, overal lopen pochen. Ja, ik heb ook gestreden bij IS. IS heeft best wel goede dingen, hoor allemaal. Ja, ik ben ook wel voor het geloof. dat die lopen pochen en dat heeft hij hem opgepakt. En uh, ja, nadat, op, nadat hij opgepakt was, loopt hij nog steeds de pochen. Dus raak ik er gewoon een beetje een halve randebiel. En Alles denk, voor de aandacht. En dat was ook voor uh, Geert Widdels meteen de aanleiding... op, op zijn uh, Facebookpagina of zijn site te zetten... Dat, dat we toch de grenzen moeten sluiten. Want onder al die asielzoekers zitten allemaal IS-strijders. Hele boel. Hele boel. Dat, echt, dat denk ik, jongen, jongen, meteen weer paniek zaaien. Hè? Daar, is, uh, daar ja. is je goed in. Dat wil er geen oplossing aanbieden. Maar. Dat mede-asielzoekers uit dat centrum, die waren wel erg, heel erg uh, kwaad. Ja. Want ze zeiden echt van, ja, zij stellen ons in een kwaad daglicht. Want wij hebben twee vijanden... En de Nederlanders al helemaal niet. En wij willen zeker niet dat er ooit iets hier gebeurt. Want ze zijn toch wel heel blij dat ze hier uh, ja. mogen verblijven. Ja, over het algemeen heel positief allemaal. Ja. De media heeft wel een tijdje gezocht naar negatieve dingen. Vindt ze altijd wel natuurlijk. Maar over het algemeen worden ze best met open armen ontvangen. En ook zijn ze heel blij dat ze hier mogen zijn. Ja. Dus dat is wel ja, uh, de bovenkant. Op dit moment worden er natuurlijk wel heel veel uh, afleiding voor hun uh, geregeld. En erger, waar ik bang voor ben is dat straks dan... Uh, dan, dan moet ze ergens definitief zitten. En, en dan wordt het gewoon. En dan wordt die afleiding niet meer zo geregeld. En dan gaan ze zich helemaal de pestbokken vervelen. Ja, dat is waar. Maar goed. We, maar ja, we, voorlopig is het nog niet zo. Laten we positief uh, erin gaan. Ik wil zeggen, er zijn nog steeds heel veel vrijwilligers. Er een wachtlijst voor vrijwilligers. Dus ja. blijf enthousiast. Want niet de aankomende twee jaar is het nodig. Maar de aankomende jaren is het nodig. Hè? Decennia. Ja. Nou... Zeg, ja, ja, ik heb bijna ik geen weet. zin meer nu. Uh, nee, nee, CDA, ik hoop een jaar of tien dat ze toch een beetje ingeburgerd ja. zijn hoor. Dat het ja. wel een beetje klaar is. Nou, uh, verder uh, gisteren nog even nieuws uur zit te kijken. Uh, dat ging over dat IS, uh, bepaalde mensen hebben zich daarin verdiept... en hadden ook blauwdrukken gekregen van hoe IS eigenlijk opgebouwd is. En dat IS eigenlijk alleen maar een dekmantel is om te strijden te gaan... dat eigenlijk het allemaal ook leger mensen zijn uit Irak... die vroeger bij Saddam Hussein... Uh, oh. Aan het streden waren. En die eigenlijk gewoon IS gebruiken. om mensen te. te intimideren. te recruteren, noem je dat ook weer. Oh, ja, ja, ja, recruteren. Ja, ja. Om, om zogenaamd. in voor, te lijven. Ja, om zogenaamd voor IS te gaan strijden. terwijl het eigenlijk voor heel iets anders is. Dus het gaat niet om het geloof. Het gaat om mensen die erachter zitten. die het geloof misbruiken ook. Ja, ja het, dus het dat zijn ook allemaal ego's. Hè? Mensen die hebben vaak van enorme ego's. Ja. En de, als dat niet gevoed wordt ten koste van anderen. Dan, uh, ja, dan worden ze helemaal gek. Ja, dus, dus... Ze moeten zich gewoon investeren op een of andere manier. Ik vond het wel een eye-opener. Ik dacht van, hé, hey, het gaat dus niet om het geloof. Het gaat er eigenlijk om er, uh, oude strijders die bij Irak uh, bezig waren... die gebruiken IS uh, op een foute manier eigenlijk. Helaas. Terwijl ja. wij dachten dat IS fout was. Dat het is een hele omswaai dit. Dat is ook wel heel apart. Goed. Weet voor een rustig plaatje op de zaterdagmorgen. Ja, net zo'n wilde muziek van Patricia Kaas. Nou, dan krijg je trek in iets anders. Natuurlijk. triple switch... Sharing secrets with another world. Rubbing shoulders with some unknown lovebites. Making way through the universe. Starting wars with an anonymous brothers. Trip, switch. Trip, switch. Make a wish and I can't afford it. Press the button and my both be happy. Sending signals is a dirty trick. Get my love and it digital so packy. Trip, switch. Down, down. Even een druk weekend achter de rug en straks kunnen we down, down, down. Ja, dan nog een kerst en ja. dan kunnen we het de hele jaar weer afsluiten. Oh, ja, we dus gaan een feestweek. Met Sinterklaas. Nu heb ik nu nog even Sinterklaas. Gisteren heb ik het gevierd. Vandaag dan niet op 5 december. Dat is wel een beetje raar, natuurlijk, want dan hoor je ja. wel te vieren. Dus ik zit nog iets te doen. Ah, er is er wel, is wel een goede film vanavond op tv. Gaan we ja, kijken. En morgen vier ik er ook weer Sinterklaas. En dan is het voor ons weer klaar. Goed, dit was Triple Switch van Nothing But Heaves. Ja, Ik weet niet welke ik nou leuker vond hoor. Ik vond Patrice ook wel leuk. Ja, dat is ook leuk. Maar, uh, ja, maar ja, dat is wat rustiger. Dat is wel een beetje kerstachtige muziek. Ja, dat is top. Uh, dat kerstachtige moet ik wel muziek. een beetje zeggen. Ik zit vandaag. Uh, ja, we, we missen onze techniekhoek natuurlijk. Want Marcus is uh, Sinterklaas aan met de familie. En uh, die heeft altijd een stukje techniek. Wat is er nou weer vernieuwend? En uh, hij weet me altijd weer even te verbazen door allerlei brillen, 3D-brillen. Dus toevallig kom ik vandaag een, een trendtrip tegen. Een trendtrip, tip, tip. Nou goed, het is wel eigenlijk een trendtrip. Ja, dat is het is wel. Dan heb ik de smartphone ja. verandert de vakantie. En dat zat ik eerst wel te lezen. Oh, dat gaat over het feit dat je eigenlijk niet meer op vakantie hoeft. Dat je eigenlijk de, de 3D-bril opzit en dat je dan zet en dat je eigenlijk al in het buitenland bent. Dat is nog niet helemaal uh, aan de hand. Wat je wel kan doen, is via de 3D-bril vakanties al van tevoren bekijken. Je kan bijvoorbeeld letterlijk op het strand rondlopen. Dus je denkt, hé, hey, vind ik nou een leuk strandje? Oh, dan wil ik hier liggen. Kan ik dat al boeken, dit strandje? Nou, oh, dan kan je, dan kan je, kan je, kan je ook naar Expeditie Robinson. Dan kan je dat eindelijk helemaal zelf verkennen. Je kan dus echt overal naartoe met die 3D-bril. Moet het ook wel 4D toch? 3D is het dan, ja. De, de 4D. Oh, maar je moet gewoon zorgen dat je hier in het zand staat met je voeten. Dan, is dat dan heb je de hele, de hele ervaring. Ja. Dus dat schijnt steeds meer in te raken. Om dan gewoon echt alles van tevoren gewoon te kunnen beleven. En dan letterlijk, letterlijk daarheen te gaan. Dus dat is iets nieuws. Oh, wow. Dan moet je even kijken op... Uh, waar ga ik de internetsite nou? Oh. Vonden... Hey. Gaan we, namelijk yeah. even, dus gaan we zo delen? Ja, ja we gaan zo delen. Kan je doen. rustig even kijken? Dat zo. ga ik even kijken. We gaan hem straks okay. vertellen op de Facebookpagina. Waar kan je nu <coughs> voor al kijken 3D? Ja, daar nou heb ik een leuk verhaal over. wat, wat, wat stripboeken toch op kunnen brengen. Ja? In 2010 werd een uh, stripboek van Doris Dribbel. van de Belgische striptekenaar Mark Sleen. Ik, ik denk dan aan Steen, die andere. Maar Mark Sleen. werd gekocht voor 1 euro. En uh, in, in, in, in, dat jaar zelf velde Katowiki oh. het ook al aan een Nederlandse verzamelaar... en die betaalde er 12.000 voor. En nou is deze inmiddels weer bij een veiling geweest. En de vrolijke avonturen van Doris Dobbel... hebben dus nu uh, 16.500 euro opgebracht. En het mooie is dus gewoon... Van, uh, het was niet deze een stripboek wat gewoon uitgewacht, werd. Het werd als cadeau, het was te winnen als prijs bij een tijdschrift. En voor zover bekend zijn er nog slechts acht exemplaren overgebleven waarvan dit album als enige nog punt gaaf was. Oh, ik vind het, het zijn toch mooie verhalen. Dat je denkt, oh, je hebt eigenlijk een schat in huis. Doris Dribbel. Je weet dribbel. het niet. Doris Dribbel. Nou, Mark Sleen is, is, de, is, de, is de tekenaar. De ik cijver. heb er een tijdje wel mee bezig gehouden met stripboeken. En natuurlijk heb je dan altijd van die vizuren... dat je een, een, een stripboekje een vindt. Hebt. En dan oh. ik denk ik, oh, dit is een bijvoorbeeld van die Suske en Wiske... Behalve in het zwart-wit of in vier kleuren, die zijn ook wel wat extra geld waard. Maar ja, dat, dat komt niet in, in de buurt van nee. 16.000, 17.000 euro. echt. Nee, dus maar dat als ze zeggen dan dat het waard is, maar dan wil je het verkopen en dan is er geen koper. Nee. Dan heb je uh, nog niks. Het is heel erg populair geworden. Catwiki ik kijk er ook regelmatig op. Maar zeker voor meubels kan je er hele leuke dingen scoren. En soms oh, dat uit. je denkt van, hé, hey, dat is flink onder de, onder de prijs, man. Jij, je kan het mee moeten bieden, weet je wel. Uh. Ja. Op marktplaats betaal je er meer voor. Dus dat is soms een heel, heel apart pakket, Wiki. Oh, dus, dus je hebt weer een nieuwe... Ja, nieuwe soms kan je er best roeping. wel leuke dingen aanschaffen voor, uh, voor dingen. Vooral design dingen. Goed, ja. straks meer. En uh, ik had nog iets in mijn Oh ja, ik had nog iets in hoofd. Expectations, verwachtingen. Plan it out. En wat voor verwachtingen heb jij voor vanavond? Seeing the motions. All now. Expectations. Playing. Safe Nets, athletes, mazes, sweet talk, gazes, oh I beg expectations, playing Safe Nets, athletes, mazes, sweet talk, gazes, I beg you now, move a little ticket slow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 Don't come to me with some new light, you always come to me when it's like that, ha, ha, um, that. Ha, ha, um. Don't come to me with some new light, always come to me when it's Sweet child, I know you didn't change, didn't change, sweet child, you'll always stay the Straks na 10 uur, goeiemorgen Zandvoort, de lijnen zijn alweer oké okay bevonden. Birka en expectation, verwachtingen, wat zijn de verwachtingen voor vanavond? Nou, dat dat heel hard wijdt. Ja, dat kan ons een beetje tegenvallen. De dus Sinterklaas, hard. doe even die meid en dan sprik om je kind. Oeh. ja. Ach, fuck. Alles nat, Teg. Fiets. Je loopt ook helemaal door. Nou, dan hebben we volgend jaar geen last hè? Is klaar. <laughs> Ach, arme Sint. Ach, komt toch niet mee op het dak zo ja, dan ja. kom op jongens je met en ik gegeven. ben ook heel zien. Nee, hè, eh, sorry ik ben ook heel benieuwd uh, hoe onze zandsculptuur het gaan houden oh ja want uh, en wanneer ze weggaan want ik, ze begint morgen beschadigd te raken er zitten vogels op en zo maar nou blijkt dat in Brazilië hebben ze het ook hè Die uh, zandsculpturen maar het zijn echt enorme zandsculpturen van wulpse, schaars geklede vrouwen... die op het strand liggen. Hey. En die beelden zijn gemaakt dus door... Ubiratan Concesao dos Santos. Ja, schrijft u mee. Kijk. Een 63-jarige kunstenaar. Die uh, doet het al bijna 25 jaar. Uh, het strand van de wijk Copacabana. Het is zeer populair onder toeristen. Die maken continu selfies met die zandvrouwen. Yeah. Maar er is een lokale bewonersorganisatie... de Society of Friends of Copacabana. Die is helemaal niet gelukkig mee. Die vinden echt dat die vrouwenbeelden prostitutie uitlokken... en de stad een negatief imago bezorgen. Ja, het is ook wel gewoon porno. Ja, Het is gewoon echt, als je dan kijkt ook... je kijkt gewoon tussen de benen en je ziet nog net de lippen niet... maar het scheelt weinig. Ja. De beelden geven dus een seksuele boodschap af... maar ze moeten juist kennis nemen van onze prachtige cultuur en natuur... in plaats van vrouwen maar ja, het is wel heerlijk om die beelden te maken natuurlijk. Voor oh, lekkere mooie ronde vormen. Ja, maar hij vindt dus dat zijn kunst... gecensureerd begint te worden. Ja. En ze zeggen, hij zegt zelf ook... en daar heeft hij echt gelijk in. Ja. De stad kan beter het geweld in de stad aanpakken... dan tijd te besteden aan dit circus rond mijn beelden. En dat ja. vond ik ook zo mooi. Er zei iemand even van... Uh, vroeger ook toen over porno en zo... van ja, wat heb je nou liever? Heb je nou liever bloed of heb je bloot? Dan zeg ik ook van, ja, dat bloed... Al die flashfilms, ja? dat, dat, dat vind ik inderdaad heel erg. Ja, nou, ja. Ja, als als dat... ik daartussen moet kiezen, kies ik bloot. Ja, logisch. Ja, dat is ook een beetje, ja... Het ja, ja. is moeilijk te kiezen dan. natuurlijk <laughs> Bloot vind ik wel aardig. Maar ja, ja, maar, ja. als, maar, bloed? Geen, maar, maar geen porno. Want dit, als je dit bekijkt, dat is op het randje gewoon, weet je wel. Ja, ik denk, ja, ja ik wil Ah, het is die man zijn passie, hè? Dat is ja, het, ja, het is duidelijk zijn passie. Ja, ik denk dat heel veel mannen die passie hebben. Alleen hij kan het toch voor hij me kan geven? Het of... mooi voorgeven, ja, mooi voorop geven. Ja, is, onder, bon. dat is echt kunst, hoor. Dat is echt kunst. Ja. Vroeger dat zij zeiden die schilders ook. Dat is echt kunst. Ja, gewoon natuurlijk. Goed. loopt tegen een einde van de reis begon hij al toch iets over een kat. Dat vond ik ook ja, een grappig bericht nog. Ja, nee, ja. er is de uh, feestfeestse vrouwen. die mogen niet langer dieren houden. Ze krijgen een verbod opgelegd, want ze schijnen hun twee katten gedurende langere tijd al als echte baby's te behandelen. En de dierbescherming ging kijken om uh, wat er aan de hand was. En zo hadden de vrouwen de beestjes vastgebonden in een kinderwagen. En ze kregen eten met de paplepel. En de katjes werden ook popspelen tussen de lipjes geduwd. En een van de vrouwen gaf na enig aandringen toe. dat ze haar kat regelmatig borstvoeding gaf. What the fuck? Ja, en daardoor, daarop heeft de bevoegde dienst dus besloten. dat die sprake was van dierenmishandeling. En de dierenbescherming nam de katten mee en de vrouwen. Het is verboden, we mogen geen dieren meer houden. Nee. Oké. Nou, ik vind toch al de trend in Europa. hoe mensen met hun dieren als, als kinderen beschouwen. Weet je. Ik vind het een beetje Die zijn, zielig allemaal. Het is net over de grenzen gegaan. allemaal. Het is net over de grenzen gegaan. Ja. Ja, goed. Goed. Uh, veel plezier dit weekend met het uh, vieren van Sinterklaas. Ja. En wij spelen ook al volgende week weer voor een nieuwe aflevering. Oh, Dat is volgende week allemaal. niet tonight.